Ismail de Bruin met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vandaag nog eens honderden gevangenen uitgewisseld. Gisteren gebeurde dat ook al. In totaal moeten duizend Oekraïnse en evenveel Russische krijgsgevangenen en gevangen genomen burgers naar huis terugkeren. Het is de grootste gevangenenruil sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Na de ruil van gisteren werd vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Daarmee werden vanuit Rusland 250 lange afstandsdrones en 14 ballistische raketten afgevuurd. Minstens 15 mensen raakten gewond. De stroomstoring in Zuid-Frankrijk is vermoedelijk met opzet veroorzaakt, zegt de Franse politie. De storing ontstond door een brand in een hoogspanningsstation.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 Vanwege het overlijden van oud-Philips-topman Cor Boonstra... wordt vanavond een interview met hem uitgezonden dat niet eerder is vertoond. Jeroen Pauw sprak Boonstra in 2018 voor de interviewserie Het Laatste Woord. De gesprekken daarin worden pas uitgezonden na het overlijden van de geïnterviewde. Het interview met Boonstra is vanavond om 11 uur te zien op NPO 2.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 En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV, radio en internet. ZFM. <SSSSSRO> Met nu Zandvoort op zaterdag. <languages> ja, vandaag weet ik het zeker. Ik was gisteren te veel. Als je morgen nog bij mij bent, nou, dan weet ik het wel. I'm a Al om tien uur op de piste brengt haar leven in balans. Ja, dat was de Utrechtse studentenvereniging met Lotje. Ja, mooi hè? Knap hè? Uit, echt een hit geworden ja, ja, ja. ook hè? Ja, ja, ja, ja, echt leuk. Ja, ja. mooi, mooi. Ja. Hé, hey, Dolly tweede uur. Ja, derde, oh, derde uur. derde, sorry, derde, derde. Uur. derde Ja, we gaan straks uh, overschakelen naar Randall Lawson voor het Pit Report. En dan krijgen we uiteraard alles te horen over uh, de kwalificatie... die om vier uur is gestart vandaag in Monaco... Daar zijn we natuurlijk razend benieuwd naar. Benieuwd naar. En wat gaat Max doen? Hè? Ik ben dat, vooral benieuwd waar uh, Randall zit. Zal hij thuis zitten? Loopt hij weer in het tuincentrum? Of, of bij zijn schoonmoeder? <laughs> ja, je weet het niet, hè? Of, <laughs> of zit, zit hij gewoon herzien... in Monaco? Ja, precies. Ja, zit hij ja, ergens, ergens in, in, een penthouse. in Monaco of Italië? Of, uh, ja, ja. We zien het zo gek niet. Bij de Royals. Wie ja, weet. Precies. <laughs> ja, hij kan overal zitten. Nou, we gaan het straks horen. Rond uh, kwart over vier. Dan gaan we overschakelen naar hem. En uh, rond de klok van kwart voor vijf... dan uh, gaan we het hebben over een dier dat zit te wachten... in het Kennenmerdierentehuis op een nieuw baasje of vrouwtje. Hoor je dat, Dolly? Ik, wat moet ik horen? De computer loopt vast. Kijk. Oh, ja, daar komt hij weer. liep vast? <laughs> Echt waar? Ja, ik heb geen idee wat het is. Oh, wat is. erg. Dat heb ik een poosje gehad in mijn programma. Maar god, wat was dat verschrikkelijk. Hij doet het. Hij doet het. Ja, ja oh, gelukkig. Gelukkig. Ik, ik had toen uh, een interview met... Uh, Saskia LaRue, de, de ja. saxofoniste. En, uh, nou, ze had helemaal verteld, want ze kwam in de buurt op, uh, optreden. Dus een hartstikke leuk gesprek hadden we gehad over de telefoon. Tenminste Saskia met Beb. En ik wil een nummer van het draaien. Ik denk, wat speelt die vrouw slecht? Wat heb ik in godsnaam opgezet? Maar toen bleek dus dat hij twee keer opgestart was. Oh, was hij ja. ergens gaan haperen. Ja. Dus het speelde helemaal door elkaar, joh. Het was, was niet aan te Gaals. horen. Dat is een God, nachtmerrie maar... van elke DJ, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, dat was het zeker. Ik vond het helemaal niet leuk. Dat het, maar ja, het kan gebeuren, hè, de techniek. Ja, ja. Het ja. Is, en het is live, hè? dus het mag Ook allemaal. dat, nog ook dat. Ja, zijn, we zijn dus, net Gewoon mensen. kalm blijven. Ja, we, zijn we zijn net mensen, net mensen ja. Ja. <laughs> kan je een beetje Frans Dolly? Ik uh, kan Frans spreken. Ja. ja. Dan ben ik heel benieuwd hoe je dit gaat meezingen zo. Ja, dat is goed. <laughs> maar doe de microfoon maar uit Oh okay, okay, is Ja, goed. toch wel. Zal het mensen het versparen. <laughs> me <laughs> ja. <Ja>. De poppies. <laughs>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 Kan je dat goed, Dolly? Meezingen, hè, met ja, Frans? Ja, ja, dat klinkt echt fantastisch. Ja, maar weet je, heel goed in Frans ben ik ook weer niet. Maar oh. ik, ik weet nog, vroeger werkte, in het, werkte ik in het toerisme. En dan had ik wel eens met Franse mensen te maken. Maar ik had één zin in het Frans, die vond ik zo mooi. Die had ik zo goed uit me hoofdgeleerd. Dat was als je kennis maakte met iemand, dan zei je enchanteer de reconnaissance. Kijk eens. En dat gooide ik er dan zo uit, hè, als ik me voorstelde. Yeah. Maar die mensen, die gingen oh, die dan gezicht, in een nood, in ja, noodtempo ja, ja. Frans tegen me. Geen idee waar ze het over hadden. <laughs> ja, <laughs> dus, mooi hè? Ja, dat is echt mooi. Maar goed, uh, aan de telefoon. Is, ja, nou, ja. ik heb nog... Uh, ja, oh, wat heb je? Wat zijn heb je? Zijn wel bekende geluidje uiteraard, hè? ZFM, oh, oh. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, daar is hij, als het goed is. Rendel. Ja. Hey, goeiemiddag. Hey, goedemiddag. Ja. goedemiddag. De poppies, de poppies waren daar toch? Goed hè? Ja, ja zeker. leuk hè? Zeker. Hoe oud, hoe oud zullen die ondertussen wel niet zijn? <laughs> uh, nou, dat kan ik je denk ik zo vertellen. Die zitten uh, uh, zo halverwege de 60, iets minder. Oké. Okay. Net over ja, de 60 zijn ze zo'n nee, beetje ja. allemaal. Ja. ja he helemaal geweldig. Het ja. uh, was een prachtige tijd. En ik zong het ook mee hoor, in die tijd. Wel hè? Ja, ja absoluut, heerlijk. Absoluut, <laughs> ja, geweldig. Hé <laughs> hey, uh, Rendel, we hebben vandaag in de plaats van Rob is uh, Thomas ja, gekomen ik ben er. om de techniek te ja. doen. Hoi Thomas. Dag, <laughs> ja, dag Rendel. Een <laughs> keertje achter de knop is ook even wat anders hoor. <laughs> ja, ja een keertje, keertje wat anders doen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Goed voor de afwisseling. Ja. Hey, als het goed is ja. vier uur uh, kwalificatie begonnen hè? Ja, we zijn uh, hartstikke druk uh, bezig. En uh, het, is, uh, het is, jongens, het is druk op de baan. Die eerste kwalificatie is nog zes minuten. En het is weer gewoon filerijen. En ze zitten weer als kleine kinderen elkaar allemaal heerlijk in de weg. En wie staat er bovenaan? Dus, er wordt weer wat gevloekt over die ja, de ja? radio. Dat doe je, ja. oh, jee. oh jee. Het is goed dat de via de, die, die, die boete is allemaal naar beneden gegaan. Want ze, ze lopen toch binnen hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Ach, mooi, ja, mooi. Monaco. Monaco. Het is prachtig daar weer. Uh, Zo'n zo circuit waar, waar je van houdt of waar je niet van houdt. Uh, als rijder, maar als ook uh, als natuurlijk uh, als kijker. Uh, ik vind het altijd wel geweldig om uh, zo heel. hoe die auto's zo op millimeters langs die vangers rijden met gewoon bijna 250 kilometer per uur. Hè. Maar zo hard gaat dat ja, op het ja. ogenblik. Dus, uh, Kun je bijna uh, je niet voorstellen, ja. hè? Hmm. Als je Ken erin je, zit. Kun je bijna niet voorstellen hoe hard die jongens door die straten aan het jagen zijn. Laten we zo zeggen. Als daar een flitskastje staat, dan gaat zo mee dan heeft hij een goede dag. <laughs> dat is helemaal Nee, ja, cool. ja. Ja, Maar knap. En weet je, de mensen uh, haten Monaco of ze vinden Monaco fantastisch. En uh, ja, dat, dat is uh, voor iedereen eigen. Uh, het zijn alleen wel, die jongens rijden tegenwoordig met vrachtwagens door het circuit heen. Hè. Als je dat vroeger zag hoe klein die autootjes waren. En dan was hij ja. gewoon met een uh, lofvehikel ja. uh, bordje achter. Ja, dat zijn een grote straat heen jagen. Ja. ja, hij is waar. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar ja, prachtig. We gaan, we gaan een prachtig weekend beleven. En weer jongens, ze zitten elkaar zo in de weg. Ze zitten nou te kijken. Ja. Uh, ze weten ook niet meer als ze langzamer rijden zijn in een uitloopronde of een opwarmrondetje. Waar ze in hemelsnaam heen gaan. Maar het is natuurlijk maar vrij smal. Dus uh, ze staan dan vaak bijna stil. Dat zie je op andere squeeze niet. Om de anderen voorbij te laten. En dan zitten ze elkaar nog in de weg. Dus ja, kan ja. dit nog? En, en hoe, uh, het uh, hoe gaat worden? het qua rondetijden? De McLaren's vooraan, zie ik. Ja, op toonelijke O2. Uh, Piastri nooit vooraan. Voor en dan uh, Leclerc, ja, die toch wel het hele dikke tot nu toe in al die trainingen de, de dominant is. Ja, dit is pas de Q1, hè. Dat ja zegt Dat zegt maar is helemaal zo. niks. Ja, ja. Uh, alleen, ja, ja, jongens, Strol, Lawson, uh, Hartjaar, Conor Pinto en Gast zitten toch wel een beetje in de gevarenzone. Oh? En dat vind ik voor los Lozen een beetje jammer. Want die heeft ja. dit toe goed gepresteerd hè, in die vrije trainingen. Ja. Zat constant bij die top 10. Uh, en die zit nu 17e. Dus het wow. is allemaal toch wel weer close. Hè. Maar ja, ja, ja. Had, had je trouwens nu de 7e. Dus uh, die jongens zijn ook even met een snel rondje bezig. Het is uh, en Leclerc zit op dat ook een snel rondje. Hè? Monaco is heel simpel: je moet voor haar staan, anders is het klaar. En uh, ja. uh, ze hebben natuurlijk nu gewoon, voor dit jaar hebben ze iets nieuws bedacht om geen optocht te gaan krijgen zoals vorig jaar. Hè? Toen was het eigenlijk gewoon uh, bijna de uitslag van de kwalificatie maar was de uitslag van de wedstrijd. Ja, klopt. Uh, uh, ze hebben nu uh, een regel gekregen dat ze moeten minimaal twee moeten maken. Ja, ah, okay. en, dat vind ik dan, en dat vind ik dan wel weer een dingetje dat ik denk, dan ga je dus uh, leven. Ga je het beïnvloeden? Uh, je gaat het beïnvloeden. Uh, voor iedereen natuurlijk wel hetzelfde, maar je gaat het iets beïnvloeden... om uh, um, uh, voor het publiek een beetje smeuïgheid aan te geven. En dat is volgens mij toch niet zo als het in de formule 1 moet. Dan moeten we, hmm, moeten we reageren. Reageren, de baas zelf doen. Ja, je moet gaan reizen. Ja, maar kan. je kunt je ook afvragen, is, is Monaco nog wel uh, geschikt in deze tijd? Totaal niet, nee. maar je kan, het ook, je kan het ook niet van de kalender afhalen, want? want Monaco is gewoon uniek, ja. klaar. Uh, alles wat daar gebeurt, uh, sfeer, ik, ik, ik, ik zat net te kijken jongens, een hotelkamer voor een weekendje 380.000 euro. Oh. Ik ga er maar even aan staan. Ik, ik, vond al, ik dacht dat jij gewoon 380 ik, euro ging zeggen, dat vond ik al heel nee, wat, 380.000? 380. Ik denk niet dat die daar zit, 000. Dolly. 380.000 euro voor een kamer, het wordt gewoon verkocht hè. Het ja, ja wij vroegen ons nog af of jij daar in Monaco Nako' zat, maar nu, nu denk ik gewoon denk niet, niet. hè? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Laat zou zo zeggen, dat zou, als zou die centjes hebben, moet je toch een dag denken, heb je dat te over? Ja, ja, ja. Als, je, als je het per dag verdient, dan maakt het ook niet zoveel uit. Hè? Nee, nee, <laughs> nee, dat is ook zo. Maar god, wat een bedrag, ja, Wat een bedrag. Maar jongens, alles in Monaco is duur. Hè. Ik ga een broodje brie halen met een colaatje en ja. je staat 60 euro af te tikken. Dus ja, het is heel ja. simpel. Ja. Uh, Monaco moet je beleefd hebben en daarna gewoon uh, drie jaar niet meer op vakantie gaan, want dan ach, heb je toch ach. geen centjes meer voor. Nou, ik geloof het wel. <laughs> Ik geloof het allemaal wel. Dus nee, maar is, is dat de, de, de reden calendar? waarom Monaco uh, nog op de kalender moet blijven van de, van de Formule 1? Ik denk het is gewoon de uit de uitzicht, denk ik. Het is uh, ook te veel invloer van de hele grote sponsoren. Hè. Het is ja. daar gezien ja. en gezien worden. Uh, ja. En de sponsoren geven hier miljoenen budgetten uit. Ja, dus het is eigenlijk een, een, een, een speelgoed weekendje voor de rijken. <laughs> een speelgoed weekendje voor de maar rijken. Maar een echte serieuze Formule 1 wedstrijd is het niet. Denk ik. Oh. Nou ja, ik, ik ja. weet je, waar, waar we het vandaag even over ben maar het is heel simpel. Ook met die twee pitstops, jongens die achteraan zijn, als ik ja. daar dan zeg maar de, de, zeg maar de teamchef ben of zeg joh, ik, ik ga de jongens beïnvloeden, eh, zou ik de eerste ronde al binnen gaan, die verplichte pitstop alvast gedaan hebben. Ja. En dan heb je een hele vrije baan voor je en geknallen met het apparaat. Mm. Uh, Want je zit daar toch niet in verkeer, je komt vrij terug op de baan. Dus je hebt ja. alle ruimte om dan gewoon te gaan knallen. Ja. En dan heb je die pitstop maar gehad. Ja. En ik denk dat die Dat morgen gaat zien. Dat ziet ja, ja, erin. Jongens die achteraan zitten, al heel snel die pitstop doen. Ja, ja. Dan eh, die band gaan pakken. En ja. eh, die mediumband houdt het kennelijk behoorlijk lang vol. Mm -hmm. En trappen met het ook. Ok. <laughs> ja, oh, toch? Beetje, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ah, het is, is wel altijd is, spannend op mijn haak, hoor, Dolly. Ja, maar wat. Ja, maar, als als krab, je nou zegt, cross, de kwalificatie eindigt. Zo eindigt ook de uitslag van de Formule 1. Wat is er dan nog spannend aan? Ja. Nou, dan kunnen dingen gebeuren. Als je het zoveel wordt, wel. Ja. Ja. Dat ja, dat, dat, dat, <laughs> dat, dat zei dan net. <laughs> ja, maar het is wel dol is wel zo. Ja. Het ook zo. De komt is ook onvoorspelbaar. Er kan ook dus ja. je, uh, vier ronden voor het einde opeens. Je moet uh, de vangrail in gaan. Ja. En dan heb je een safety car. En als je dan nog even één ronde ah. los laten... dan worden er toch allemaal kleine kinderen in die raceauto's, hoor. Ja, ja. Dat ja dus dat voor. is eigenlijk uh, de fun, de fun <laughs> ja. factor. Ja, de fun factor. Maar ja. kan, kan dat qua racen, qua inhalen... Nou ja, uh, ik verwacht niet... Al te veel acties. Nee. En als iemand het er wel naast gaat zetten... Nou, dan heeft hij wel hele hele hele Laat ze ook Echt niks tussen zijn oren zitten. Zo daarop houden. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> dus... Uh, en, en we hebben toen een prachtig weekend. Hè. Morgen kan Prima En ja. we hebben ook nog een keer de India Plus 500. Hè. De ja. Indi 500. komen ook ja. morgenavond. Ja. Dus het is wel, eh, ja, hoe noemen ze het? Een beetje het keizer-koningsweekend van de autosport. Ja. Twee hele grote evenementen op één dag. Ja, ja dat is natuurlijk fantastisch. Dus, maar niet tegelijkertijd, hoop ik? Nee, nee, nee uh, dat Indie niet. Dan zou je in de avond, hè. Indie is in de avond altijd. Oké. Okay. Uh, met tijdsverschil. Ja, jongens, helemaal simpel. Uh, dat is in feite voor autosportliefhebbers is het het Mekka, gewoon twee van dit soort wedstrijden op één mm, dag. Mm, mm, ja. Uh, ja. Alle afspraken zijn afgezegd. Oh, uh. wacht even, dat gaat nu. Oh. Antonelli staat in de muur. Nou, oh. dat, dat het is ja, laatste tijd. Dat begint het al. De laatste paar seconden, denk. Ja, de laatste paar seconden. En gewoon uh, ja, geen seconde meer te gaan. En dan zet hij hem op een rare plek in de muur, zeg. Oh, die heeft aan die heeft de binnenkant. Die heeft waarschijnlijk weer het muurtje geraakt. Oh, en die is het vaker geraakt en een curbstootje, en dan nou gaat hij wel rechtdoor. Ja. ja, dat is wel. Hey, jongens, dit is. Weet je, hij wordt er heel erg omhoog uh, geschreven op het ogenblik door iedereen. Het is uh, de, de, zeg maar de nieuwe Max Verstappen. Ja. Maar nou, dan moet je dit soort domme dingen niet doen. Klaar. Ah. Nee, nee, en hoe nee, staat Verstappen eh, ervoor? Hoe staat Verstappen ervoor? Uh, Max staat, uh, even kijken waar Max staat, uh, vierde. Nou, dat is goed. Senoda ja, ti tiende, dus zit, uh, die doet ook zijn werk goed. En ja, jongens, uh, eruit uh, zijn er uh, toch wel een paar gewoon weer jammer. al uh, had ik wel verwacht. Uh, even kijken wat... Uh, wat ik zie dat voor jullie, te kijken wat... Uh, ja, hij pakt weer de binnenkant. De tweede keer dat hij hetzelfde plekje pakt. Oh. Ja, als je een de eerste keer niet geleerd hebt, ben je een dom jochie. Ja, ja, ja, dan wel. Ja. Ja. Iets van een ezel, hè? Met een uh, steen, ja. ja. Ik zag uh, ja, ja, ja, ja, ja. gisteren ook bij uh, zwembad, zeg maar. Uh, of hoe noemen ze dat ook weer? Dat noemen ze dat stukje zwembad? toch? Met die, uh, met die... ja, ja, ja. Ja, zie ah. je? Ja, ja, ik, ja. ik weet nog wel ja, wat ja, ervan. Daar zag ik helemaal uh, toch over die curb kerbstoons heen vliegen? Daar word je bang van. Ja, ja die was los. Dat was een vliegende Ferrari. Zo, <laughs> Zo. zeg dat inderdaad. Ja, maar, maar hij raakt nu met zijn voorkant raakt hij weer de vangen. Gisteren met zijn Hij jongens, dom. Gewoon heel dom. Dit. Ja. Moe, uh, mm. Hetzelfde plekje. Ja, daar ben je niet wakker. Moe, nee, uh, zo is het. Ja. Maar, maar ja, oké. Okay, uh, hij staat, uh, gaat van vijftiende plek straks uh, morgen weg. En uh, Bortoletto, Beerman, Gasly, Stroll en Cola Pinto liggen eruit. Wow. De eerste. Okay. Dus, dus we gaan daar uh, naar Q2. We gaan het afwachten. Ja, benieuwd? Ja, ja, we zijn benieuwd. Zeker. Mooi weekend. Wat denk je zelf? Kan die uh, Pol pakken, Max? Ja, ik, ik, lastig, ik, denk hè? Dat de pol, ik denk, ik vind het lastig. Ik denk de poging te worden tussen Leclerc en Max, een van de tweeën, en de gok is toch op Leclerc, want je ziet er toch wel die uh, vrij ligt. Zo ja. mooi in die straten. Ja, ja, ja. Niet omdat de vraag is, maar je ziet de auto gewoon in de land <laughs> zitten. Dus uh, Max moet hem we wel verknokken. Zullen we daar bouwen? op ja, Als ja. je het weer doet, hè? Als je het weer doet, ja, dat ah, is... wel knap. Ja, ja. Okay. Ontzettend en, knap. Nou, Dan dus, nou ga ik dus, toch de vraag stellen wat bij iedereen leeft volgens mij. Maar oh. misschien kan jij daar een keer antwoord op geven. Waar komt nou dat tijdsverschil vandaan tussen Max en uh, Tsunoda? Ligt dat echt aan de auto ja. of ligt dat aan de coureur? Of nee, allebei? Dat ligt aan Jos, dat ligt aan Jos Verstappen. Hij oh. heeft zijn zoontje heel goed opgevoed. Ja? <hastere> ja, ja, ja, ja, ja, okay, Dat is een goed dat antwoord. Is dat is uiteindelijk de beslissende factor. Jos, ik zeg altijd: de schuld van alles wat Max doet, ligt bij Jos. Ah. Uh. <hastere> ja, hij zal er vast wel invloed op hebben, denk <hastere> ik. Ja, ja, ja, ja, nou ja, nou, nou niet meer hoor. Maar, Behalve uh, het pasgeboren meisje, zeker. Toen de jongen jong was en ja. ik, ik geef Max maar één, één tip mee. Uh, geef uh, uh, uh, Lilly, uh, je dochter niet mee aan, uh, aan, uh, aan opa. Laat het opa. <lacht> Komt dus ze terug, terug als, oh, als coureur. Jeugd. En, uh, <lacht> kijk, het toch uh, een. Uh, laten we zo zeggen. Ik denk dat Jos uiteindelijk van Max een mega beest heeft gemaakt. Daar moet je ja. zo zien. Ja. En hij uh, doet het mannetje natuurlijk wel zelf. Maar ja. Ja, nee, uh, ik zeg altijd maar. Van, het is uh, Jos' schuld. Klaar. <lacht> <lacht> en daar moeten we blij om zijn. Hè? Ja, zeker. Daar kunnen we zeker blij mee zijn. Ook, ja. ja, absoluut. Helemaal eens. We gaan het zien morgen. En we hopen dat, uh, dat Max in ieder uh, het podium gaat halen. Dat zou heel mooi, zou zijn, mooi zijn. Ja, zeker. Hebben zeker, zeker, zeker. Ja. hier een feestje. Top. Zo is dat. Rendel, bedankt. Ja. ja, jullie uh, en, uh, fijne ik, uh, zondag. Succes. Ja, ik wens jou helemaal een fijne zondag. Want voor jou is het het uh, Walhalla, hoor ik, hè, ja, morgen. Het zal, het zal wel ja, laat worden ja. vanavond. Ja ja, en, uh, ja, ja, ja. En uh, volgende week, even voor volgende week ja. uh, krijg je maar aan de Tilfound vanuit Denemarken, want dan rij ik zelf oh. ook op een straat en oh. in oh. Vlieborg. Oké. Okay. Dus oh, geweldig. We zelf rijden Met uh, mijn met, met Alpine. Dan rij ja. ik uh, in Viborg. Uh, Straatwedstrijden. Dus heb je een mevrouw Denemarken aan de lijn. Nou, geweldig. Leuk. He, wat leuk. Ja. Ja. Helemaal goed. Ja. ja. Nou, mooi. <laughs> Renald, dankjewel. Ja. Okay, ja. dankjewel. Succes. Oké. jullie. Oké. Oké. Voor dit weekend, of tenminste voor morgen, heel veel plezier met alle auto-festiviteiten. Uh, en voor volgende week. Ik denk niet dat ik je spreek dan. Heel veel toi toi toi hè. Ja, dankjewel. Oké, okay, man. Dankjewel. Doei, doei. Bedankt voor je bijdrage weer. Hij <laughs> is al weg. Hij oh. <laughs> is al weg, Dolly. Hij oh. is al weg. Nee, oh, top. Okay. Dat was dus een rendelrolassen uh, die me een kleine update kon geven over de eerste kwalificatie van... Oh, de wedstrijd is afgelopen. Wat zeg je allemaal? Ik zei... Oh, nee. Oh, sorry. Ja, de Schrik... microfoon staat nog open, hoor. Ik zit gewoon uh, tuss tussen je door. De wedstrijd is afgelopen. De voetbalwedstrijd. Oh, de voetbalwedstrijd. Het is nou, klaar. Dan gaan, gaan we verloren. zo even bellen. Hebben ze verloren? Verloren. Nou, we ja. gaan, gaan zo wel even bellen met, uh, met Piet. Piet. Even horen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Precies, maar eerst gaan we nog heel even luisteren naar ja, Roxy Dekker. Nou, heel even dan. Heel eventjes, heel even. Onze afspraak stond toch vast. Het is gezellig, maar ik blijf op mezelf. moet ik je hebben want als Ik denk dat Pieter helemaal klaar mee is, Dolly. Ja, die, die staat lekker in de kantine. Waarschijnlijk. Want de wedstrijd is afgelopen en we ontdekten dus net uh, dat het een verloren game oh, was. Toch uh, wel? 2-1. Van Purmeren. 2-1 is gebleven. Oh, ja. Dat is zonde. Ja, zonde. Zee, ik zeg net, ik heb ja, je zegt, niet, niet gehoest begint... en nu begin je te hoesten. Ja. Nou, lekker weer dan. Ja, sorry hoor. <laughs> Pardon, lieve luisteraars. Nou, we hebben zometeen nog wat maar... uh, dier van de week. Het diertje van de week, ja, die staat uh, klaar. Durf je, je zit verklappen, klaar. verklappen uh, wie, wie of wat het is? Een uh, klein konijntje. Oh, klein konijntje. Ja, vroeger had je klein konijntje Peter, maar dit is uh, klein konijntje. Klein Madelietje. konijntje Peter? Klein konijn, ja, had je klein konijntje Peter heeft een vliegje op zijn neus. Ken je dat niet? Oh, ik ken wel, ja... Dat ja, een lief klein konijntje toch? Ja, zoep, daar ja. vloog oh. weg. Ja. ja, ja, dat liedje ken ik. Oh, ik wist niet dat hij beter eet. Ja, ja, ja, ja, oh. ja. Nou, ik hoor ook weer wat nieuws. Dat was hem. Nou, maar uh, vandaag hebben we een ander konijntje. Oh, een heel lief schattig konijntje. Ja, het nadeel dat... is alleen dat je een konijntje eigenlijk nooit alleen moet nemen. Dan moet je altijd niet een maatje hebben. Is dat zo? Ja, het zijn gezelschapsdieren. Mm. Dus uh, ja, als je, als je kiest voor dit konijntje en je hebt er nog geen één... Dan moet je toch nog een konijntje uitzoeken. Maar die zijn er zat. Okay. Hele leuke konijntjes. Nou dat gaan we zo horen van uh, ja. Dolly met het uh, beest van de week. Zoals Rob altijd zou zeggen. <laughs> Heeft iets altijd over zichzelf volgens mij. Ja waarschijnlijk ja. wel. Maar ja, uh. nee, eerst deze. De Jazzpolitie en Liefdesliedjes.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 dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin Je bent mijn aller, allerliefste Vind ik zo'n slijmerige zin Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor jou Er is maar één Eén Wat door een ander verzonnen is, slaat de om mis Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer, voor jou ja. Ik hou van je, klinkt al in ieder ons lied Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen En blijf voor altijd bij me Misschien zeg jij me dan wie ieder zin Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer Voor jou Er is maar één een... Politie en liefdesliedjes. Ja, liefdesliedjes. Ja, ik wou zeggen over lief gesproken. Ja, Madelief. <laughs> ja, Daar gaan we het over hebben over Madelief. En Madelief is een heel klein konijntje. Ze is geboren op 31 maart 2025. En, dus ze is ongeveer acht weken en ze is in het asiel gekomen als een, ja, als een heel klein konijntje en opgegroeid in een pleeggezin tot nu toe. Ze is nieuwsgierig, ondernemend, gewend aan kinderen en ze zoekt een fijne plek waar ze kan wennen en waar ze alles krijgt wat ze nodig heeft. Ze zat de afgelopen tijd binnen in huis, dus uh, ze zal even rustig aan moeten wennen als ze buiten bij u kan komen wonen. Ze, ze kan al samenwonen met een gecastreerde vriend. Of later een, een leuke vriend zoeken om mee samen te wonen. Want dat is voor konijnen toch wel heel belangrijk. Ja, je zei het al inderdaad. Ja, hè? dat ze een maatje hebben. Dat ze niet alleen zijn. Want dat, dat, dat, dat kunnen ze niet aan. Daar zijn ze niet voor geschikt. Okay. En dan worden ze niet leuk... Dus uh, ja, dat is het eigenlijk wat ik te vertellen heb over Madeliefje. Anders dan dat het een heel apart konijntje is. Het lijkt wel eentje uit, uit zo'n uh, Disney film. Ik zie het, ja. Film, oh, ja, ja, ja het. met allemaal van die, van die wilde haren. Ja. en uh, recht ja, ja, ja, die grote oren die recht over zijn. Ik, ik, ik zou zeggen, zoek, zoek het even op op, uh, op de site van uh, uh, of maar land. Aan de Keeshoestraat nummer 5 zit ze te wachten in Zandvoort. En op de website kun je de kleine Madelief even bewonderen. Net als veel andere dieren, zoals honden, poesen en andere konijntjes. Ja, mooi. mooi. Ja. Nou, dankjewel. Geen dank. Ik hoop dat ze een hele lieve baas gaat vinden. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Het is wel een leuk beestje. Ja, hè? Schatje is het. We gaan luisteren. Ja. Geen Sorry. idee. Wie is dit? Ken je dit niet? Ja, Ken, het komt wel een keer <laughs> vol, maar. Ja, vind je het goed klinken, Dolly? Ja, vind ik wel lekker dit. Beetje lekker uptempel. tempo mm, kan je niet <laughs> nadoen. Dat is toch moeilijk? <laughs> ja, dit was Doe die... jij het eens? Nee, ik begin er niet Oh, daar gaat hij daar gaat ja. ja Dit was de inzending van Duitsland bij het Songfestival. Ja, ja, ja. Oh ja, dat had je in het begin uh, over ja, dat ik hier binnenkwam. Ja, die heb ik dus niet gezien op de televisie. Aha. Ja. Dolly, heb jij ja. nog wat te melden? Oh jawel hoor, jawel. Want uh, na een grondige verbouwing heeft het KNRM Zandvoort op vrijdag 23 mei met trots het nieuwe vernieuwde boothuis officieel geopend. Kijk. En dankzij een gulle donatie van de heer Houbold uit Blarikum kon de verbouwing worden gerealiseerd en is het boothuis nu helemaal klaar voor de toekomst. En de heer Houbold was persoonlijk aanwezig om de naam te onthullen. Nou, dat is mooi. Dan gaan we nog heel even kijken naar het volgende weekend. Het weekend van 31 mei en 1 juni. Dan organiseert de Hark de Historic Sandford Trophy. En uh, Hark bestaat 50 jaar. En het programma bestaat uit verschillende onderdelen. Waaronder de Triumph Competition en de British HTGT. De NKGTTG. <laughs> de Hancock NK Hark 8290. Nou, uh, kortom, als je een fan bent van historische wagens, is, dan is dit een uh, evenement. Het is, zeg maar een voorproefje van de historische grand prix. Ik denk het wel. Is, ja. ja, ja, ja, ja. Maar je, je mag het niet missen. Nou, ik ga lekker voor mijn raam zitten, want dan komen ze allemaal langs, al die mooie auto's. Als goed is wel. Ja, prachtig uitzicht. En ja. dan de week erop. Ja, dat wil ik zeggen. Ja. En, uh, dan is weer dan een kees, groot evenement. Niet ja, ja. los, hè? Niet los, ja. Die ja. Die Dutsche ja. ja, doch, doch, doch. En <laughs> komen in onze kleine dorp. Wie heet dat? Durfje? Durfje? Zandvoort. <laughs> De Zandvoort, ja, dat is genoeg. Dat is Nou goed, even geen gekheid. <laughs> <laughs> Van dinsdag 6 tot met 8 juni inderdaad, dus de DTM Zandvoort. Ja, een spectaculair weekend met volop autosport. En dat is DTM Zandvoort. Verschillende klassen gaan laten zien wat ze in hun mars hebben. En het hoofdevenement is de uitdagende DTM race. Leuk. Maar, maar er is nog veel meer, hoor, want er oh. is een startveld vol, startveld, vol uitzonderlijke GT3 supercars van de ADAC GT Masters. En ook de spectaculaire, de Porsche Carrera Cup Deutschland... die gaat voor veel vuurwerk zorgen. Nou, dat wordt weer geluid geven, hoor. Hé. Het wordt weer de deuren achter open... en luisteren naar het geluid dat van het circuit afkomt. Nou, jij zit er en... inderdaad voor te lezen. Ik zie inderdaad ook dat die meiden... Ja, ja. Ja, hè, dat klopt. Ja, die F1 Academy... Ja, die, gaat ook, uh, die staat ook op het programma. Leuk. Ja, die, uh, die is in het leven geroepen, die uh, F F1 Academy. Uh, om vrouwelijke coureurs klaar te stomen voor de koningsklasse voor de autosport. En dat in wel de Formule 1. Ja. Want er staat wat te veranderen hoor. Klopt. <laughs> ja, zeker. Ja, en dat format dat bestaat uit uh, twee vrije trainingen, twee kwalificaties en maar liefst drie races. Dus ja, er is weer een heleboel actie in de duinen hoor. Ja, de zeker De volgende week. Ja, nee, de week erop is het hè. Ja, ja, ja. twee weken. De, de weekend van 6 uh, tot 8 juni ja, geloof ik. Ja, klopt, klopt, klopt. Nou Mooi. ja goed, voor dit evenement kun je zowel online on als aan de deur tickets kopen. En uh, Het is uh, aan de deur, card only. Oh, ja, dus no cash. No cash. Yeah. <laughs> nee. Uh. Oké. Okay. Nou, dan nou, gaan we nog. De, we zijn er alweer bijna doorheen, Dolly. Ja, we zitten er alweer op die drie ja. uur. Ja, ik merk het wel aan mijn keel. Ik heb veel ja. gepraat vandaag. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Je hebt heel veel gepraat. Zo. God, <laughs> zie Mickey Is goed hoor. <laughs> ik word gezocht om mijn gevoelens, maar ik wil niet met ze praten. Muziek. En ik weet dat het niet goed is, maar ik blijf het zelf vervagen. Neem een kortje voor de twijfel, een kortje voor de tranen, ogen dicht. Ik ga me laten dragen in de armen van de avond. Zo licht als een fietsje, zweef ik door Ik voel me te goed om te vertragen en ik zou willen dat het zo blijft Muziek gaat om me heen, kompjonger in extase, ogen dicht Ik ga me laten dragen in de armen van de avond Zo licht als een viltje. Is dit ook een beetje een dansplaatje? Wel hè? Een beetje. Een beetje, een hele ja, grote. Ja, daar ging, daar ging iedereen op los vroeger. Is dat zo? Ja, toen dat net uitkwam. Wat dacht je, wat joh, dat was zo. toen. je hoor. ook in de, de chin? Uh, of wat is er nee, wat de, toen? Nee, die fase was ik toen al lang voorbij oh, toen ja, ja. dit uh, plaatje uitkwam. <laughs> ja, toen oh. was ik uh, heel heftig moeder. Uh, oh. Dus ja, ja. ik uh, ging wel uit of zo, maar niet meer in de chin hoor. Oh. Ik zat meer bij de ja, klik en de en, uh, okay. ja, ja, Ja, daar. Dus, en de lamstraal natuurlijk. De lamstraal? De lamstraal, ja. Waar zat dat? Dat uh, zat naast Vreburg, uh, uh, uh, uh, uh, uh, de uh, slagerij oh, daarnaast. Daar. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, ja, dat was een hele leuke tent. <laughs> en die is er niet meer. Ja, helaas. Nee. nee, de slager maar, uh, ook niet meer. Nee, de slager ook niet meer. Nee, de, nee inderdaad. Nee, yeah, alles ja. verandert. Alles verandert, alles gaat weg. Dat en, zit er weer op, Dolly. Ja, we kunnen weer naar huis. Tenminste, ja. waar we naartoe willen. We kunnen de studio weer uit. We hebben het weer drie uur gedaan. Ja. En ik hoop dat Rob trots op ons is. Ja, het was even een andere setting. Uh... Ja, beetje. Maar en dat geeft niet. Wel leuk, toch? Jazeker, wat mij betreft wel. Ja hoor. maar mis missen ja. toch wel Rob, hoor. Ja, absoluut. Het is toch ja, wel, is toch wel uh, anders, ja, hè? He? Het is toch anders. Ja, ja. ja, ja. een heel <laughs> ander sfeertje hangt er dan ja, toch. Ja, ja, ja dat ja. klopt. Maar goed, het is helaas niet anders. We hopen dat hij er volgende week gewoon weer uh, wel bij is. Uiteraard. En uh, we danken u natuurlijk voor uh, het luisteren, het kijken. Ja. Want dat kan natuurlijk ook. Hè? Je kunt ook naar ons kijken. Uh, wwwzfm ja. Moet je altijd opgemaakt zijn tegenwoordig. Vroeger maakte het niet uit, weet je wel. Maar nee. nou ja, goed. Ja, tegenwoordig. Uh, ja. Kun je wel Dolly los zien gaan op die muziek? Dat is ook wel leuk. Ja, stelt ook niet zoveel voor. Oh, oh. Je moet kijkers trekken, hè, Dolly. Je moet kijkers trekken. Aapjes kijken. Dank je wel, Dolly. Ja, nou, heel graag gedaan. En uh, volgende week gewoon weer gezellig met luisteren. Rob. Ja, als het goed is wel. Tussen twee en vijf weer. Ja, zo is dat. Ja. En uh, Fred is er volgens mij niet. Nee, dat, uh, die, uh, ja, die zou wordt hier nu nou... Heel wel laat, onderhand had hij hier wel moeten zijn... Nee. voor het volgende. Ah, hij heeft nog namelijk maar. nog drie minuten, dus dat wordt wel heel krap. Ja, ja. Nou, je weet het nooit met Fred. Entertainment for you uh, doet hij, hè? Ja. Zal ja. ik het dan maar doen? Ja, ja, je mag. Wat mij betreft. Ga je nu meteen al beginnen? Nederlandstalig, toch? We oh, krijg een voorproefje alvast. Ja, een voorproefje ja. Ja, ja, nou, ja. Bedankt voor het luisteren. Tot gauw we weer. Voor de Harperclub in het licht van de volle maan. Je kijkt me lachend aan. Je kwam dichterbij, een mooie meid, maar stiekem niks voor mij. Maar voordat ik kon gaan. Ik draai niet om geld, maar ik klaar niet. party, gouden bloed. Ik ga haar hier aanmoed. Echte liefde is de kans. is oh oh echt oh oh is oh oh echt oh oh oh oh oh oh ik oh oh oh oh Dus ik hou hem vast alle mannen die kwijlen een dure Gucci tas en een Prada jas wat ze veel kan ze krijgen